Uh, qua integriteit, qua bestuur, qua, qua uh, heel veel aspecten eigenlijk. Als ik jou zo beluister, je was een uh, klein feentje dat je hier kwam, eigenlijk toch? Want is 18 jaar hè, ik bedoel. Maar uh, als ik jou zo beluister, heb ik het ook een idee dat hij jou een definitief stempel voor de toekomst heeft meegegeven? Nou, dat durf ik zelf over mezelf niet te zeggen, maar ik weet wel dat Niek altijd onwijs positief was over mij en ik heb ook goed met hem samengewerkt. We hebben soms pittige debatten ook met elkaar gehad. Ik was een jonge hond in de gemeenteraad. Ik had bepaalde ideeën en dat was wel eens op de portefeuille van Niek dan ook. En dan dacht Niek van ja, wat moet ik nou met zo'n jonge hond die dan een bepaald idee heeft waar hij zelf niet zo vrolijk van werd. Maar um, uiteindelijk uh, ja, altijd op inhoud. En uh, was ook wel zo ver. Als ik hem dan soort van had verslagen om dan ook dat te erkennen. En na de raadsvergadering mij een hand te geven van Jan... Wat heb je dit goed gedaan en we gaan ermee aan de slag. Dus uh, niets meer dan lof uh, over Niekmeijer. Meijer. En onwijs jammer dat hij uh, deze prachtige gemeente gaat, uh, gaat verlaten. En ik hoop voor een andere gemeente dat hij daar burgemeester kan worden. Want die mensen zijn volgens mij hartstikke gezegend uh, met zo'n uh, goede, aardige, uh, kundige burgemeester. Ja, want hij heeft zich wel beschikbaar gesteld voor weer een bestuursfunctie uh, in, in uh, uh, publieke vorm. Hè? Uh, maar denk jij dat hij weer voor een burgemeesterschap gaat solliciteren? Nou, het zou jammer zijn als het niet, niet weer voor een burgemeesterschap zou gaan. Want uh, hij is bij uitstek hier uh, geschikt voor. Het heeft hij de laatste jaren, volgens mij 12 jaar, bijna 12,5 jaar heeft hij dat hier in Zandvoort bewezen. Um, en nogmaals, als ik gun uh, een, de, de inwoners van een andere gemeente, uh, deze, deze man met, met diep kwaliteiten en uh, met vooral de... Ja, hoe zeg je dat? Uh, hij was... Gewoon een normaal persoon in Zandvoort, ik kon hem altijd aanspreken van hé hey Niek, hoe gaat het, eh, man van het volk als het ware. Ja, ik, ik hoop echt waar dat hij nogmaals voor burgemeesterschap gaat. En doet hij dat niet, dan zou dat een onwijs gemis zijn, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, duidelijk. Uh, gaan we jou nog een keer terugzien in de raad, denk je? Wellicht, wellicht. Ik ben nog steeds zijdelings betrokken bij de CDA-fractie. Als ik de raadsvergaderingen volg, dan kriebelt het wel altijd, zou ik heel eerlijk zijn. Het, ja, het politieke gebeuren, de keuzes die Zandvoort moet gaan maken, betaalbaar wonen, de formule 1 die er komt, zorgen voor, voor onze ouderen. Die punten vind ik nog steeds onwijs belangrijk en ik denk dat we daar nog ja, wel wat meer in kunnen doen. En dan ja, sluit ik het niet uit dat ik bij de volgende periode, of misschien zelfs deze periode, al uh, weer bij uh, weg vindt hier in de gemeenteraad en bij de CDA-fractie weer actief wordt. En nog steeds als een jonge hond of iets genuanceerder tegenwoordig? Nou, ik denk eerlijk gezegd nog steeds wel als een jonge hond, want ik ben nog steeds maar 24. Maar misschien wel, nou laat ik het zo zeggen, bij mijn afscheid hebben we allemaal van die tekeningen gekregen. En ieder raadslid werd dan op een bepaalde manier dan, uh, door Hans van der Pelt uh, op zijn tekening gezet. En toen werd ik wel als een jonge hond weggezet toen. Maar ik weet niet, ja, ik denk eerlijk gezegd nog wel nog steeds zo enthousiast en zo uh, uh, gepassioneerd als ik toen ook was eerlijk gezegd. Dus daar verander ik, ik denk ik niet in. Nou Jan, bedankt voor het interview. De toekomst gaat het leren hoe jouw carrière zich verder gaat ontwikkelen. En of we je ooit terugzien inderdaad. Dankjewel voor het interview. En uh, het allerbeste hè. Ja, dank je, dankjewel, dankjewel. Dat was natuurlijk Dolly ten Bierik eh, met het oud-raadslid. Uh, uh, en uh, nou dan gaan we weer verder even met uh, de reclame. Het antwoord is... Oh. Vijf keer...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 Interviewtje vanuit uh, het Nieuw Unicum, waar de afscheidsfeest is. of afscheidsreceptie is van de burgemeester Nick Meijer. Uh, zometeen uh, na dit uur, om um 7 uur tot 9 is er natuurlijk ook nog feest ZFM het weekend In, ook met mij. En dan uh, luistert u natuurlijk naar de meeste vette dance- en EDM-platen. Hier is een kort interviewtje van Dolly. Het is 13 uh, september 2019 en ik sta hier met de griffier van de gemeente Zandvoort die uh, burgemeester Niek Meijer altijd terzijde heeft gestaan. En ik vraag me af en dan heb ik het tegen Henk. Uh, Henk, wat ga je straks missen als de burgemeester jouw burgemeester niet meer is? Een wekelijks gesprek dat ik met hem had. Soms met de secretaris erbij, de gemeentesecretaris. Soms met hem alleen. Op maandag, soms maandagochtend. lag als een uh, agenda. Ja, en zo na het weekend heb je wel eens geen zin. Maar als je dan weer bij elkaar zit. Hij brengt er meteen de scherpte in. Hij weet altijd alles. Hij onthoudt alles. Dus ow als je iets wat je vorige week hebt afgesproken hebt, niet gedaan hebt. Niet dat het dat voor je zwaait. Maar je gaat vanzelf wel scherper worden. En dan komt er gewoon weer een hele sfeer. Die hij er ook in weet te brengen. Want hij, hij is ook een mensenmens. iedereen mensen heeft het gezegd. Mijn moeder was een keer ziek. En hij stuurt spontaan een kaartje. Dus die vindt dat prachtig. De burgemeester van Zandvoort die een kaartje stuurt. Dus dat ga ik zeker wel missen. Dat hele ritme met Nick Elke week. Ja het zal een kale boel worden. Ja, ja. En uh, nu naar nu, nou, de toekomst uh, wat u betreft. Hè? Want u bent de griffier van Zandvoort. En hoe lang gaat u dat nog blijven? Tot 1 november. Dan heb ik 20 jaar voor Zandvoort gewerkt, waarvan ruim 17 jaar g dus straks een nieuwe burgemeester, die zit op zijn plaats. En uh, na een paar weken moet hij het maar onder de knie hebben, komt de nieuwe G4 en die gaat samen verder. Gaat u het missen? Ja, dat denk ik wel. Het is toch de Zandvoortse politiek. Het is ja, een dynamiek, onverwacht soms. Leuke mensen, soms onaangename momenten, heb je ook in de politiek. Maar je bent er altijd mee bezig en het is altijd leuk. Ja, dat zal wel een gat. We gaan worden waar u in valt. Zijn er plannen om hierna nog iets op te pakken? Nou, nog niet. Misschien in het vrijwilligerswerk, maar dat laat ik op me afkomen. U heeft helemaal gelijk. Ik wil u in ieder geval, uh, net als uh, burgemeester Niek Meijer... Enorm bedanken voor alle inzet die u heeft getoond in al die jaren. Al het werk dat u heeft verzet. De betrokkenheid waarmee. Want ik heb u altijd wel zien zitten tijdens de raadsvergaderingen. Als wij dat ook uitzonden via ZFM Zandvoort. Dus enorm bedankt daarvoor. U was een hele aangename persoon ook mee, om mee te converseren. En contact mee te hebben. En ik wens u alle goeds. Dat is heel hartelijk. Ik doe het graag. Want Zandvoort is het waard. Dat hebben anderen ook gezegd. Dus ik kom zeker in Zandvoort terug. Ook in mijn vrije tijd. Ook als het niet uit het werk is. Hier moet je zijn. Nou en ik hoop dat we net zo'n leuke griffier weer terug gaan krijgen. Dank u wel. Dank u wel. Dat was Dolly vanuit uh, Nieuw Unicum. give me points Knife at my face. Dames en heren, de receptie is zo goed als afgelopen in nieuw Unicum, maar wij zullen er nog wat meer aandacht nog aan besteden. Morgen natuurlijk bij Zandvoort op zaterdag en maandag in Zandvoort lunch. Dus als u nog wat meer fragmenten wil horen en interviews met de mensen die er waren bij het afscheid van Nick Meijer, dan kunt u het beste morgen bij Zandvoort op zaterdag luisteren of natuurlijk op maandag maar Zandvoort lunch. Zometeen zetten we hem het weekend in, Bami on my Gundam style. Nog de noemen, jodja. Ik denk dat iemand moet op de moordie pullen, jodja. Kan mijn man aan ons voor de jaren, naar boij, een dat wat. de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 into sound. Van ZFM ZFM's antwoord 106.9 FM like Take me high Take, me high. Take, me high, yeah. Take me high.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 Day, day, day, day.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 106.9 Dit is ZFM